Zeven uur, Raymond Seree, met het NMS-journaal. Vrouwen en kinderen die vastzitten in de belegerde Syrische stad Homs... mogen met een ingang vertrekken. heeft de Syrische regeringsdelegatie toegezegd. Bemiddelaar Brahimi heeft in Geneve apart met de delegaties uit Syrië gesproken. De opstandelingen hadden geëist dat er iets gedaan zou worden... aan de erbarmelijke omstandigheden in Homs... waar een deel van de bevolking al 18 maanden verstoken is van eerste levensbehoeften. Mannen in Homs mogen pas weg als de Syrische regering een lijst met hun namen heeft... Verder zou een hulpconvooi naar Homs mogen gaan... op voorwaarde dat de opstandelingen dat convooi niet plunderen. Brahimi praat morgen verder met de partij en ook dan weer apart. Bij het spiegelmonument Nooit meer Auschwitz in Amsterdam is de Holocaust herdacht. Morgen is het 69 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. De herdenking begon met een stille tocht naar het monument in het Wertheimpark. Burgemeester van der Laan hield bij dat monument een korte toespraak... en hij las het gedicht Schema van Primo Levi voor. De Joods-Italiaanse schrijver schreef dat gedicht een jaar na zijn bevrijding uit Auschwitz. In het gedicht roept Levi iedereen op om de verhalen uit de oorlog door te vertellen aan de kinderen... zodat ze niet worden vergeten. De zilveren camera 2013 is gewonnen door Ilvi Njoketjen. Ze kreeg de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland... voor een foto die ze maakte bij de begrafenis van Nelson Mandela. 548 fotografen zonden in totaal zo'n 10.000 foto's in... voor de jaarlijkse persfotowedstrijd. Een vakjury van fotografen, fotoredacteuren en journalisten... koos daaruit de beste nieuwsfoto van het afgelopen jaar. In een kassencomplex aan de Veilingweg in Leidsendam is een grote brand uitgebroken. In de kassen worden potplanten gekweekt. Volgens de brandweer branden er schermdoeken die worden gebruikt om het klimaat in de kassen te beïnvloeden. De kassen liggen in een gebied met nog meer glastuinbouw. De snelweg A4 ligt er vlakbij, maar volgens de brandweer ondervindt het verkeer geen hinder. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het regen In het noorden en oosten gaat hij vanavond over in sneeuw en natte sneeuw. Komende dagen af en toe zon, maar ook winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn. Niet mee verzekerd. Ah nee, he. Wel zo slim. Extra voorraad in je magazijn. Direct mee verzekerd.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 KRO, NCRV. Reporter Radio. Met Niels Heithuis. Goedenavond, welkom bij Onderzoeksjournalistiek op de zondagavond. Over minder dan twee maanden mag Nederland naar de stembus om gemeenteraadsleden te kiezen. Maar deze volksvertegenwoordigers hebben minder en minder controle over gemeentetaken. In deze uitzending waarschuwen direct betrokkenen over een groeiend democratisch gat. Wat op verschillende plaatsen al tot verliezen leidde. Oorzaak? Om die gemeentelijke taken, zoals het ophalen van huisvuil, uit te voeren... werken gemeenten samen. Zo ontstaan regionale samenwerkingsverbanden... die op hun beurt taken weer uitbesteden. Straks reageert Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66. Eerst praat ik met Peter Otte, voorzitter van de Vereniging van Gemeenteraadsleden... en Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam-Zaanstad. Hartelijk welkom allebei. Meneer de Ritter, deze samenwerking wordt in de wet gemeenschappelijke regeling genoemd. We gaan proberen om die verwarrende term de komende, het komende half uur te vermijden. Maar u heeft zorgen over, over dat type samenwerkingsvorm? Ja, ik heb zeker wel zorgen over de gemeenschappelijke regeling. En dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Of je kan het vanuit twee kanten beantwoorden. Het eerste is dat de gemeenschappelijke regeling uh, zelf... Uh, Kortkomingen laten zien in de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben gehad... met hoe dat werkt, die samenwerkingsverbanden tussen gemeentes. Daarin zien we dat het voor gemeenteraadleden vaak een ver van hun bed af show is. Het is heel lastig om dat wat er in die gemeenschappelijke regeling gebeurt... nog goed te kunnen volgen. Dus dat is één kant van de zaak. Kunnen we misschien nog wel wat uitgebreider over praten. Maar dat is één kant. En de andere kant is dat er uh, op de gemeentes veel en veel meer taken afkomen... in het sociale domein... Waarin, ja, want die, die, die gemeentelijke taken, dat aantal, wordt uitgebreid. De jeugdzorg ja. komt naar de gemeente toe, een deel van de AWBZ, ja. huishoudelijke hulp. Ja. En de arbeidsmarkt, dat wordt allemaal verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat wordt allemaal verantwoordelijkheden voor, voor de gemeente. En dat gaat echt om heel veel meer taken. Maar ook om een bepaald type taken uh, waarin, denk ik, uh, allerlei politieke afwegingen ook een hele belangrijke rol spelen. Het is, het is niet zomaar een soort van uh, uitvoeringskwestie. Er zullen in de, zeker in de eerste jaren nog heel veel inhoudelijke vragen moeten worden beantwoord... waar de gemeenteraadsleden echt bij betrokken moeten zijn. Ja, maar u voorspelt, het valt te voorspellen, dat wordt nu ook al georganiseerd... Hè, dat uh, die uh, nieuwe taken ook weer in uh, samenwerkingsverbanden zullen worden uitgevoerd, meneer Otten? Ja, dat is, uh, dat is te verwachten en je ziet op dit moment ook, als je door het land heen mensen spreekt gisteren 250 raadsleden bij elkaar bijeen op dit uh, thema. En de grote zorg daar is onder andere dat men zegt... nou, we willen wel graag, maar we zitten niet te wachten... op nog meer gemeenschappelijke regelingen. Die raad wil er graag mee aan de slag... maar wil ook heel graag de controle erop houden. Ja. En dat is nog niet bereikt. Op dit nee, moment. dat is bijvoorbeeld ook niet bereikt in Delft. Daar is zo'n samenwerkingsverband, Avalex. Zes gemeentes die uh, zorgen daar gemeenschappelijk... voor de afvalverwerking. Maar zoals blijkt uit de reportage van Sander Bartling... voor burgers is dat... Er allemaal niet beter op geworden. Ja, deze gaat niet open. Dus uh, ik weet niet wat daar aan de hand is. Dit is zo'n ondergrondse, ondergrondse vuilcontainer. Ja. De meeste mensen in de Randstad zullen hem wel kennen. Uh, groen, met zo'n draaiende trommel, waarin je een vuilniszak kan leggen. Ja. En deze heeft nog iets extra's. Deze heeft een chip erop. Die heeft een chip erop. En u heeft ja. een, pasje. Ik heb een pasje. Dat doet hij erop. En dan gaat hij dan normaal gesproken klikken, open, u open niet. gaan. Maar hij gaat nu niet open. U heeft het geprobeerd? Ik heb het geprobeerd, ja. En waarom gaat hij niet open? Dus uh, ik denk dat hij uh, kapot of vol is. Ik weet het niet. Het is de levensvervulling vanaf de heus geworden. De perikelen rond afvalinzamelingsbedrijf Avalex in de gemeente Voorburg. Een van de talloze Avalex-blunders. De chipkaartlezer op de ondergrondse vuilcontainers. Bedoeld... Om de afvalstromen in kaart te brengen. Ik kon hem ook met de overchipkaart openmaken? Ja, dus, en dat wouden ze helemaal niet geloven. Dus het systeem dat klopt helemaal niet. Dus, uh... Wat zeiden ze toen u zei. Uh, je kunt hem met de overchipkaart ook openmaken? Ja, dat kon niet. Ja, dat gaat niet, dat bestaat niet. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen een pasje heeft. Nee, nee dus dat klopt wel, uh, want er zijn een hoop van die uh, mensen uit een ander land... Die, uh, ja, die weten nog eens hoe ze een afleespassie moeten uh, aanvragen of zo. Uh. Dus die lopen naar zo'n ding toe, die krijgen hem niet open en, ja. en die zetten hem die nee, dus zet gewoon neer. Ze even naar de volgende lopen? Ja. Dus, uh, nou, dit uh, klopt helemaal niet natuurlijk, dit... Uh, met deze... Want wat we hier aantreffen zijn twee ondergrondse vuilcontainers. Ja. Maar daarom één een hele verzameling van uh, grof vuil. Go grof vuil. Hier een natte dus, kappaal, kapotte stoelen, uh, tafels, hu huisraad eigenlijk. Echt? Dus is er gewoon gedumpt hier zo? Nee. Ook voor nu. Nee. Wat vind je ervan, van die rotzooi? En dat vlak voor je school hè? Ja. Nee. Hey. Staat het er vaak? Ze doen daar niks aan. Alleen als die, uh, als die echt blokkeert, dan komen ze een keer langs en halen ze hem leeg. Het, het stinkt, en er komen heel veel vliegen maar op. Af. Wel, zodat je weer wat ruikt, gewoon even mijn even mailen. Dus zorg ik dat uh, het van de juiste mensen komt. Dus, maar is, is ze komen Zodanom dinsdags tot vrijdag. Geen maandag. Nee, smaandags komen ze niet. Dus voor dat grof vuil komen ze wel dinsdag tot en met vrijdag? Ja. Maar ze moeten ook die ondergrondse containers legen. Doen, do, doet diezelfde auto dat? dat of dat grof vuil? Nee, nee, nee, dat doet weer een andere auto. En, en die bakken, die, die groene bakken? Die, die, groene, die komt legen? ook weer een andere auto. En hoeveel keer per week is dat? Nou, de, de groen bakken, de bakken, en dan bakken. En dan die ondergrondse containers. Dat is drie keer. En dan grof vuil natuurlijk. Dus vier keer in een week. Waar ze normaal altijd één keer voor reden. Dat Avalex dat, uh, is een beetje warrend. Een warm boeltje daar, geloof ik. Uh. Heeft u het ook, meneer Rozenberg, dat het pasje het wel eens niet doet? Uh, nee, want ik heb een ander uh, systeem. Ik zit in een uh, appartement en daar hebben we uh, een groot afvalcontainer. Uh, Oké, okay. uh, maar nu ben ik een beetje in de war. Want we hebben het over Avalex, die ja. hier de, de, het vuil ophaalt doet. Maar hebben we dus verschillende systemen in verschillende gemeentes? Nee, we hebben verschillende systemen in één gemeente. Oké. Okay. Voorlopige voorziening bestuursrecht in zaken Rozenberg tegen Avallex. Frank Rozenberg is raadslid van gemeentebelangen Leitendam-Voorburg. Hij vindt dat hij niet genoeg mogelijkheden heeft om Avallex te controleren. En daarom is hij naar de rechter gestapt. De gemeentewet voorziet er wel in dat je informatie kunt krijgen. Maar als een bestuursorgaan, een gemeente, een gemeenschappelijke regeling... Weigert om die informatie te verstrekken, ja, dan sta je eigenlijk met, uh, uh, met lege handen. Dat is natuurlijk bizar. En we zitten nu in de, in de rechtszaal uh, ja, te wachten tot, uh, tot er wat gaat gebeuren. Rosenbergs gevecht met Avalex bevindt zich op een ander niveau. Niet de puinhoop op straat, maar de puinhoop in de organisatie van Avalex. Puinhoop. De gedachte van Avelix was dat je door gezamenlijk een afvalinzamelingsbedrijf in te richten, dat je een schaalvoordeel zou kunnen behalen waardoor dingen goedkoper zouden worden. Maar dat gebeurt niet. Uh, het is zelfs zo dat eigenlijk de zes gemeenten nog steeds zes gemeenten zijn en de vuilniswagen van, van Avelix stopt bij de gemeentegrens en gaat dan weer terug met, zijn, met het andere stuk van zijn route. Terwijl vanuit logistiek oogpunt het vele malen handiger is om gewoon door te rijden naar de volgende gemeente... en daar je route te vervolgen. Achteraf bleek het management van Avalex wel vaker te hebben geblunderd. De controlemogelijkheid is de jaarrekening. Mm. En de jaarrekening 2010, die kwam maar niet. En uiteindelijk bleek dus dat het om verliezen ging. En dat er een uh, geheim rapport ligt nu, waarin ik dus niks uit mag citeren. Maar uit de persberichten blijkt dan dat er een systeem is aangeschaft... wat uh, te duur is geweest, uh, dat er uh, aardgasinzamelwagens zijn... Uh, aangeschaft waar niks mee gedaan is dat de bedrijfsvoering niet op orde was dat de boekwaarde van Aflex te hoog is nou en zo zijn er nog veel meer dingen te noemen die ik nu niet uit dat geheime rapport citeer maar uit krantenberichten, persberichten van Aflex zelf waar zijn de verslagen? Er zijn... Alex zegt Stop. dat die verslagen niet onder haar regime vallen uh, en bij die duitse achtergebleven. Er is nu wel een jaar verstreken met, uh, met deze hele gang van zaken. Adelx heeft keer op keer getraineerd. De advocaat van, van Adelx zegt niet dat uh, ja, de huisadvocaat van, van Adelx heeft het allemaal wat uh, lichtartig opgevat. Ik denk, nou, dat lekker. Als dat de manier is waarop Adelx uh, uh, dit, uh, dit doet, uh, ja, dat geeft toch geen pas. Ik doe niet direct uitspraak, ik doe uitspraak volgende week. Uiteindelijk verliest Frank Rosenberg de rechtszaak. Maar zijn punt is al gemaakt in de pers. Het bestuur van Avalex ligt zwaar onder vuur. En dat bestuur bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeente. Avalex is een afvalinzamelingsbedrijf. Dat is een aparte materie. Het is maar zeer de vraag of je als wethouder daar echt verstand van hebt. 7 miljoen schuld nu. Wie moet dat ophoesten? Wat mijn partij betreft niet de inwoner. Nou, dat gebeurt al bijna door een voorstel vanuit Avalex. Om 30 euro aan grof vuilinzamelkosten in rekening te gaan brengen bovenop de afvalstofheffing die men al betaald. En dan zie je dus de rare constructie dat de wethouders die in het bestuur van Avalex zitten akkoord zijn gegaan met dat voorstel, maar in hun eigen college dat voorstel moeten uh, tegenspreken. Goedendag, u bent verbonden met regionaal reinigingsbedrijf Avalex. <middels> Zouden al die medewerkers nou in gesprek zijn met uh, boze klanten? Nou, ik denk het uh, misschien wel, ja. Dat zou kunnen. Ja, maar dit is ja. nog erg dat je zo lang moet wachten? Ja. Want we staan al vijf minuten te wachten. Maar we hebben muziek. We hebben wel muziek, maar ja... We eh... hebben een klant contact. laten Ja, goed, dat is met op de Heus Wijk En dan staat er nog een heleboel gof Staat er in de Van Zevenbergenstraat. Ja. De, oh, dan, dan moet ik weer apart voor bellen. De handen, maar er staat ook bij de afleksje, Mijn tenens. komt toch altijd. maar afleksje komt altijd de ophalen. Maar als het illegaal gestort is, meneer, was er geen afspraak gemaakt. en dan ben je Ja, maar bij sta maar er staat weer 15 minuten te wachten. Uh, de inwoner van Leidschendam-Voorburg probeert het wel, maar uh, krijgt geen voet aan de grond daarbij uh, Averlecks. Maar we horen ook een gemeenteraadslid dat notabene een beroep doet op de wet openbaarheid van bestuur om informatie te krijgen. Uh, meneer Otto, u bent uh, uh, voorzitter van de vereniging van raadsleden. Uh, als een, een gemeenteraadslid al geen helderheid krijgt, wat betekent dit soort constructie dan voor de burger? De luisteraar naar dit programma. Uh, nou, als je dit uh, beluistert uh, moet je in ieder geval blij zijn dat uh, niet alle gemeenschappelijke regelingen uh, werken uh, zoals, uh, zoals deze, uh, laten we dat ook uh, noemen. Er zijn er heel veel in dit land, heel hmm. veel weken ook, goed. Maar wat hier gebeurd is, is, gaat natuurlijk ver voorbij aan iedere, uh, iedere doelstelling. Maar is het een uitzondering of komt het toch wel veel vaker voor dat uh, dingen der, dermate op afstand zijn geplaatst? Dat je er als burger geen wijs meer uit kunt? Nou, ik denk dat, dat het in, in, in deze vorm en in deze mate meer een uitzondering is. Maar we hebben het tegelijkertijd wel over heel veel uh, miljoenen guldens. Aan de ene kant het gaat over het geld. Maar aan de andere kant zie je ook een, een, een gemeenschappelijke regeling die. Uh, lijkt het wel uh, zo doel uh, voorbij geschoten is? Want het zou moeten gaan om uh, schaalvergroting, betere bedrijfsvoering. Ja. In ieder geval meer gemak voor de burgers of goedkoper voor de burgers. Nou, dat is het laatste wat je hier ziet uh, gebeuren. Maar is het hier een probleem dat het op afstand staat? Of dat uh, een aantal gemeentes denkt: we gaan eens lekker ondernemen met een afvalbedrijfje? Nee, het is niet, het is niet zozeer een kwestie dat het, uh, dat het op afstand uh, staat. Het gaat erom dat, dat de uh, gemeenten die deel uitmaken van deze regeling, dat hoor je ook in een rapportage, mm -hmm. uh, tevoren bij het inrichten van die regelingen... of tijdens de wedstrijd, uh, te weinig in hun kracht en in hun positie zijn uh, gekomen... om hun controlerende en hun kaderstellende taak goed te uh, te voeren. Een Daarom democratisch gat. En daardoor ontstaat een democratisch uh, gat, ja, zoals we dat uh, noemen. Valt dat niet, de, de, hoe ziet dat gat er dan in de praktijk uit als u het even in het algemeen schetst? Want het gaat niet alleen om, uh, om dit regionale voorbeeld natuurlijk, maar uh, zo'n zo gemeenschappelijke regeling, een samenwerkingsverband wordt ja. ingericht. Men besluit het samen te gaan doen. Nou, dan wordt natuurlijk wat papier overgewisseld in de gemeenteraad. En vervolgens uh, is het definitief met handen eigenlijk. Ja, als je dat niet tevoren goed afspreekt met elkaar en daar helder over bent in de regeling en de verordening, dan kan zo'n regeling wel eens een karakter krijgen van een uitdijend zonnestelsel, dat er bijvoorbeeld steeds meer taken bij genomen worden. Hm. En zoals je in het voorbeeld ook hoort, kan een gemeenteraad niet makkelijk meer een wethouder terugfluiten? Die dat dan even regelt in dat bedrijf. Nou, als je dat tevoren niet hebt, afges als je dat niet hebt afgesproken tevoren, dan, uh, gaat het heel moeilijk, uh, dan gaat het heel moeilijk dan gaat het heel lukken. En dan, dan heb je uh, activiteiten te ondernemen, zoals uh, de, de, de raadslid Frank Roosenberg in, uh, uh, in Leidsendam. Maar ook hij zal uh, moeten zorgen dat hij in de eerste plaats zijn, eigen, zijn hele raad meekrijgt, of een ja. meerderheid op dit thema. En vervolgens de aansluiting moet vinden bij de. Andere gemeenteraden ja. die ook in die de andere eigen... gemeenteraden moeten ook mee, ja, nog maar meedoen. Maar goed, zie dat ja. maar even ja. bij elkaar. Ja. Uit erbij, maar op het moment dat je dat wel lukt, ben je eigenlijk wel weer in positie en, en uh, kan je verder gaan. Maar heel veel raadsleden uh, geven toch aan dat ze dit boven de pet groeit? Um, ja, nou dan disqualificeren uh, raadsleden zich uh, daarmee, uh, denk ik. Het, het hoeft allemaal niet zo uh, ingewikkeld uh, te zijn, maar je moet wel de goede stappen nemen. Om, om in uh, controle te blijven. Ik kan daar... Maar zegt u dan dat? Want er is een enquête geweest onder raadsleden. 7 op de 10 zegt: uh, uh, We vinden dat hier eigenlijk onvoldoende controle is. We hebben hier onvoldoende macht. Uh, dat die allemaal overdrijven? Nee, die overdrijven niet. En die hebben in heel veel gevallen een, uh, een, een uh, punt. En uh, wij vragen er ook vanuit de vereniging aandacht uh, voor... om daar uh, uh, actief in te worden ja, ja. en daar stappen in uh, te nemen. Toch het wel. is ook niet zo dat... dat uh, er zijn hele vervelende situaties... maar het is niet zo dat, uh, dat raadsleden of gemeenteraden... allemaal met hun handen op de rug uh, gebonden zijn... en nee, nee. alleen maar machteloos kunnen toezien. Ze hebben in elk geval natuurlijk uh, vraagrecht ja, Dus daar kunnen ze wel gebruik van maken. We horen trouwens nog een ander element in die reportage. Dat, dus dat raadslid uh, in dat gebied probeert om via een wet uh, informatie naar boven te toveren. En dan horen we de de, iemand in, in die zitting zeggen... ja, die informatie ligt nog bij Deloitte. Jan de Ritter van de, van de Rekenkamer Amsterdam-Zaanstad. Kunt u er als Rekenkamer wel bij, bij dat soort cijferinformatie? Uh, nou, ik zou het zeker proberen als ik, uh, uh, als ik uh, daar een onderzoek zou doen. Maar klaarblijkelijk kan men het toch ook achterhouden? Nou, ik denk dat... Kijk, als het gaat over zaken die, uh, die een, ge een gemeente zelf zou betreffen... Hè, dan is de, eigenlijk de wet heel erg helder dat het college... mij alle informatie en alle inlichtingen moet verschaffen die ik... Uh, die ik wil hebben. Ja. Ja, dus dat is volstrekt helder. Dus als er een rapport, van, praten, als er een rapport van Deloitte is... wat ja, daar ooit geweest dan is, dan, dan, dan mag ik dat hebben. Maar het punt is natuurlijk juist ja, dus, dat die gemeenten ja. samenwerken... Ja, maar en dan, dan ineens ontstaat een constructie waar u misschien ja. niet bij kunt. Ja, maar nou, dat, dat valt wel mee. Ik, kijk, ik zou de wet interpreteren dat ik dat mag. Maar het, is, uh, uh, het zou prettig zijn als de wetgever op dit punt iets scherper zou zijn. Kijk, er staat uh, nu in de wet... dat wij bij andere, bij GR's... bij gemeenschappelijke regelingen... bij dat type organisaties onderzoek mogen doen. Maar dan staan er een aantal stappen in de wet. Hè. Je moet eerst eigenlijk kijken... hoe het met een aantal financiën zit... die echte gemeenten betreffen. En pas daarna... Kan er aanleiding zijn om een onderzoek te doen? Ja. En de echte simpele formulering van. T, uh, de het rekenkamer algemeen, heeft recht op. Het algemeen bestuur moet hebben. alle gegevens geven die uh, de, de rekenkamer nodig vindt. Dat zou wel prettig zijn als dat ja. er zo strak in stond. Die is er nog niet. Maar uh, ik zou wat er nu in staat ook als zodanig interpreteren... En dan wil ik nog wel zien of ik het niet krijg. Daar moeten ze dan in en voorburg ook maar eventjes. <laughs> moet je maar, een maar voordeel proberen, mee leren. Ja. Uh, dat overigens uh, die situatie daar geen uitzondering is, blijkt wel uh, in Alkmaar, waar 48 gemeentes en 6 waterschappen samenwerken. Afvalverwerker HVC is daar begonnen als verbrander van vuilnis. Ging toen vuil ophalen. En tegenwoordig eh, zit het bedrijf zelfs in de opwerking van allerlei vormen van energie. Zo hoorde Huub Floor in Alkmaar. Voor mij zie ik uh, grijze hekken. Twee slagbomen. Auto's die komen aanrijden met karretjes uh, met, met grof vuil daarop geladen. En als je je pasje laat zien voor de scanner, dan mag je hier de stort op. Op het grote open terrein staan bakken, containers. Je kunt hier je grofvuil kwijt, chemisch afval, asbest. Meneer Kalfboer, u heeft net uh, uw uh, wc-pot uh, weggebracht. Het afval wordt hier ingezameld door HVC. Wat, wat doet HVC, de huisvuilcentrale, ook maar allemaal voor activiteiten? Het huisvuil dat, uh, verwerken ze verwerken. het slip van de waterschappen. En ja, daarnaast hebben ze natuurlijk toch wat, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, wat uh, de afval- elektriciteitscentrales waar wij dus uh, grote moeite mee hebben. Aan het woord is Rinus Kalverboer. Hij is VVD-raadslid in de gemeente Schermer. Samen met andere VVD-raadsleden uit de regio... maakt hij zich ernstige zorgen om HVC. Het bedrijf is eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen... en heeft als taak om afval in te zamelen en te verwerken. In 2008 ging verslaggever de Bartling op bezoek bij HVC. Peter Koers was op dat moment commercieel directeur. En hij voorspelde dat er in de toekomst een tekort zou zijn aan verbrandingscapaciteit. Van de 7 miljoen ton brandbaar afval wat in Nederland wordt ingezameld... wordt ongeveer 5,5 miljoen ton verbrand. En 1,5 miljoen ton wordt jaarlijks nog gestort in Nederland. Er worden momenteel een aantal installaties bijgebouwd... om die 1,5 miljoen ton beschikbaar te hebben voor het resterende... Hoeveelheid van de afval. In de plaats van te weinig capaciteit is er nu te veel capaciteit. En dat wordt opgelost op een manier die Kalverboer niet aanstaat. Dat probeert hier ook de HVC dus te vullen met Engels afval. Wij betalen dus als gemeente, betalen wij 76 euro per ton. De afval die uit Engeland komt, die wordt momenteel verwerkt hier voor 45 euro de ton. Ook dat doet zeer natuurlijk bij ons. Het afval uit Engeland wordt dus voor een lagere prijs verwerkt... dan het huisvuil van de gemeentes in Nederland. En er is meer. HVC ontplooit allerlei activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Volgens Kalverboer behoort dat niet tot de kerntaak van HVC. Ik vind dat gewoon buiten proportie. Laat ze teruggaan naar de kernactiviteiten waar ze goed in zijn. Ze doen dus wat aan ontwikkelingshulp, wat ik gewoon buiten proportie vind, morgen stoppen. Ze doen windmolenenergie, ze doen het alternatieve energie. Wat heeft het HVC daarmee te maken? HVC moet ze eigenlijk gewoon terugkeren waar ze goed in zijn, vuil verbranden. Bij de stortplaats worden vrachtwagens volgestort met afval. Een deel hiervan rijdt een halve kilometer om uit te komen... bij de huisvuilverbrandingsinstallatie van Alkmaar. De vrachtwagens met het vuil vanaf de stort komen iets verderop aan... bij een groot rood imposant gebouw. Dit is de fabriek van de huisvuilcentrale Alkmaar. Hier komt het afval terecht, wordt het verbrand... en vervolgens wordt de energie opgewekt. Meneer Kalverboer, wat moet HVC vanaf nu gaan doen? Wat moet er anders? Nou, ik vind dat ze zich moeten terugtrekken... dus uit afval-energiecentrales. Dus desnoods maken ze dat privaat... Maar privatiseren gaat niet zomaar. HVC is een overheidsbedrijf in handen van 48 gemeenten en 6 waterschappen. En om het nog wat gecompliceerder te maken... niet iedere gemeente is direct eigenaar van HVC. En op die manier wordt het er voor Kalverboer niet makkelijker op... om HVC te kunnen controleren. Nou, dat is een versluierde situatie wat betreft bestuurlijk. Uiteindelijk zitten schermen en de Alkmaar en de omliggende gemeenten... zitten dus in de oude vuilverbanding. Dat heet de VVI. Die VVI heeft dan weer één vertegenwoordiger in het bestuur van de HVC. En uh, ja, wat, wat het bestemmen aangaat, weet het, uh, dat is een hele moeilijke zaak. Uh, hoeveel invloed heeft Schermer dan op, op HVC? Nou, als ik dus moet kijken wat voor invloed we hebben, dan zitten we nog op geen 1%. En mocht het dus gewoon zijn dat ik dus tekort medestanders heb, dan zet ik er een punt achter. Dan heb ik gedaan in mijn gevoel wat ik moest doen. Ja, dit bedrijf heeft nu al een schuld van bijna 1 miljard. Uh, samenwerkingsverband van 48 gemeentes en 6 waterschappen. Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam-Zaanstad. Het klinkt ook als een constructie waar... Uh, nou, gewone burger wil ik niet eens over beginnen... maar een raadslid uit één van die 48 en 6 waterschappen... geen, geen, geen controle meer op heeft. Nee, dit, dit is echt een hele ingewikkelde constructie... en het komt door al die lagen die ertussen zitten... Uh, we hadden net al even eerder in het gesprek dat niet elke GR zo slecht werkt. Maar dit is een constructie wat zo onoverzichtelijk is. dat, dat Daar kan je nauwelijks meer echt greep op hebben. Dus Zoals we ook al net hoorden, zitten de gemeenschappelijke regelingen tussen van een aantal gemeentes... die dan samen aandelen hebben in ja. een overheids-NV. Ja, dus het is heel getrapt. Het is heel getrapt. En ja. Ja, dan weet je het echt niet meer. Je kan ook in de stukken van gemeentes vaak ook niet meer terugvinden waar iets staat... He, van de, de gemeente moet al... een deel van deze schuld. Hè? waar Weten gemeenten dat ze een, nou, een aandeel ook in die schuld hebben? Het is al voor, een, voor iemand die de, de jaarstukken in elkaar zet... moeilijk om te bedenken waar die dingen precies naar moet zetten. Bij de GR of bij de verbonden... Dus die is dat samenwerkingsverband. Ja, of, of onder de overheids-NV's... wat weer ergens een andere plek in de begroting heeft. Nou, dat is uh, en, dat, en dat zie je ook terug als je kijkt naar de begrotingen. Hè, dat je, en naar de jaarstukken, dat je het gewoon niet goed kan vinden. Maar dat mag allemaal wel, dit? Uh, want ja, het is een juridisch acceptabele constructie. Hè? Ja. Dat zo kan je zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het een prettige constructie is. Ook en, niet voor een rekenkamer. Nee, nee, nee. Maar wij hebben nu. Van, je hebt nog een ander soort probleem. En daar hadden we net in het begin van de uitzending ook even over. En dat is dat je, als het gaat over echt een NV, een bedrijf. dan is er een iets andere regeling omtrent de bevoegdheden van de rekenkamer. Dus dan moet je eigenlijk 50% van de aandelen moet in handen zijn van jouw eigen gemeente. Ja. En dan mag je er onderzoek gaan doen. Ja. Uh, nou, En er is natuurlijk geen één gemeente die 50% heeft. Dat is nee. echt niet het geval. Dus, nee. dat zijn allemaal, uh, dus kleine... die rekenkamers van al die betrokken uh, overheden... gemeentes en waterschappen... die, die mogen daar eigenlijk... Uh, hebben geen voet om op te staan uh, als ze nee, op nee, oh, nee, he, nee, tot nee. op de bodem willen gaan. We, wat we nu gedaan hebben is met een aantal uh, uh, rekenkamers... en rekenkamercommissies samengewerkt... om samen een, een, een project te doen. En uh, ja, HVC die is wel zo beleefd geweest om ons niet toe te laten. Dus wij doen daar nu onderzoek... Hmm. Dus dat vind ik wel goed nieuws. Maar ik vind het niet prettig om het te moeten vragen. Want vanuit de rekenkamer wil je gewoon dat men het moet doen. Als wij langskomen. Dat je niet afhankelijk bent van de welwillendheid van zo'n organisatie. En hoe lang loopt het onderzoek al? Bent u al begonnen? Nou ja, wij denken alleen niet dat we het voor de verkiezingen naar buiten brengen. Dat halen we niet. Want die procedures moeten altijd heel zorgvuldig plaatsvinden. Maar het feitelijke onderzoek is al bijna klaar. Ja, en wat komt er naar voren? Uh, nou, omdat wij zorgvuldige procedures van wederhoor hebben... kan ik dat allemaal uh, u niet zo vertellen. Maar er zitten wel een aantal dingen in die je ook in allerlei openbare stukken kan lezen. En er zijn uh, een paar dingen, zou ik even op willen wijzen. Omdat het zo heel belangrijk is dat gemeenteraden uh, zich van tevoren realiseren waar ze instappen. Kijk, een gemeente uh, die hierin participeert kan nauwelijks eruit. Je moet je voorstellen dat die gemeentes in het begin hebben ze aandelen gekocht in dit bedrijf. Maar uh, die aandelen die zijn volstrekt niet genoeg... om de hele behoefte aan geld van zo'n bedrijf te dekken. En dat wisten ze ook aan het begin, maar dat was voor die gemeentes voordelig. Want dan hoefden ze maar een klein beetje geld erin te steken. Uh, en de rest van het geld werd geleend. En dat kon dat bedrijf doen, omdat alle gemeentes garant stonden. He, dus nou moet je zoiets voorstellen, nog los van uh, hoe precies die getallen luiden... maar dat de gemiddelde gemeente die heeft er bijvoorbeeld 1 miljoen ingestoken... en die staat voor 15 miljoen garant... Nou, als dat bedrijf failliet gaat, zijn ze 16 miljoen kwijt. Los van de precieze bedragen, maar hmm, in die orde van grootte. Ja. En, en zo'n gemeente denkt alleen maar aan die 1 miljoen. Ja. Nou, dat is een groot probleem. Dus die en dat, en dat, zal, dat zal hier ook weer blijken dat dat een ja. probleem is. En, en ja, normaal zou je zeggen van... ...verzelfstandig het bedrijf, gooit op de markt... ...maar dat kunnen die gemeenten helemaal niet. Van wat ze moeten doen is hun aandeel verkopen... ...inclusief de garantiestelling. Nou, er is geen partij die zo dat aandeel wil overnemen. Nee, nee bovendien meneer Otten, uh, dit is uh, afval ophalen. Ik kan me voorstellen dat een gemeente dat in eigen handen moet houden... ...en niet moet verzelfstandigen. Nou, je moet het niet zo ver laten komen. Normaal hmm. als, uh, uh, uh, met elkaar afval uh, ophalen. Maar dan niet zoals in dan bij je eigen gemeente ze ophouden. Maar ja. dat in dat hele gebied doen. Dat is op zich een, een, een hele logische constructie. We praten hier naar aanleiding van een wetsvoorstel. Om uh, het toezicht op dit soort samenwerkingsverbanden te verbeteren. Uh, daar zitten wel een paar punten uh, in. Waar uh, u misschien wat aan heeft. De rekenkamer heeft er wat aan. En want ook kleinere gemeenten die krijgen ja. een soort klein rekenkamertje. Krijgt evenveel bevoegdheden als een een echte grote rekenkamer. Uh, de jaarstukken worden wat eerder aangeleverd... zodat raadsleden er langer op kunnen studeren. Is dat voldoende, meneer Otten? Nee, het is niet voldoende. En het moet ook meer in samenhang uh, gezien uh, worden met elkaar. Uh. En, en, want dan pas uh, kan je kracht ontwikkelen. Het voorbeeld van net samenhang? waar rekenkamer bij rekenkamers... Uh, uh, samen optrekken, zie je dat je wel uh, ergens komt. Samenhang bedoel ik het volgende mee. Uh, je zal, en dan moeten we vooral kijken naar wat voor ons ligt, dus in het sociale domein, waar nieuwe gemeenschappelijke regelingen komen. Daar liggen de kansen voor gemeenteraden. Daar hebben ze zelf in hun verordening, dat is de lokale wet, uh, zeg maar, in hun verordening goed vast te leggen wat precies het, het, het, het werkterrein wordt voor zo'n uh, lokale regeling. Ja, dat ze in het goed het hebben te regelen en te houden op uh, afwegingen van uh, strategisch of beleidsmatige aard. Dus als, uh, goh, als we beginnen met uh, afval verbranden... Maar, en maar we gaan een volgende fase doen, we gaan ook afval ophalen... dan moet je het zo inrichten dat die vraagstelling van... zullen we afval op gaan halen, dat, terug dat de naar die gemeenteraad... Ja. nee, maar dat die gemeenteraad dan kunnen zeggen... nou, uh, hou eens even, dat willen ja. we niet, tot hier en niet verder. Ja. Ik haal even Tweede Kamerlid Gerard Schouw bij de discussie. Goedenavond, meneer Schouw. Goedenavond. U bent Tweede Kamerlid voor D66. Uh, ja, bent u voor die wetwijziging uh, die er nu aankomt? Ik ben voor die wet, maar we, ik vind dat er wel een aantal aanpassingen moeten plaatsvinden. Want u heeft denk ik in uw uitzending ook heel goed laten zien... Ja, welke problemen er samenhangen met die gemeenschappelijke regelingen. In de eerste plaats de groei ervan, er komen er steeds meer. In de tweede plaats uh, dat het vaak gaat over bedrijfsuitvoeringsorganisaties onder het mom van deze activiteit... is toch beleidsarm. Uh, we weten al het, dat we het zo, huis wel willen laten wordt het, zo, zo wordt het verkocht aan, aan gemeenteraden. Deze taak is toch uh, beleidsarm. Dus ach, dat kunnen we wel in gemeenschappelijke regeling doen. Maar ja, de twee voorbeelden van u... laten juist zien dat je kritiek nodig hebt... op wat zijn de kosten... Uh, wat zijn de taken. En die kritiek komt vaak van raadsleden. Uh, en minder vaak van wethouders. En het derde probleem is eigenlijk... dat ja, de afzonderlijke gemeenteraden... hebben te weinig doorzettingsmacht... om echt te kijken... wat speelt er bij zo'n gemeenschappelijke regeling? Wat gebeurt er? Is het wel kosteneffectief? Ja. Uh, zijn, de, zijn de stukken er wel? En die drie die, problemen worden door die wet niet aangepakt? Nee, die worden uh, niet allemaal aangepakt. Zoals een aantal mensen uh, bij u in de studio al zeiden... er, er zijn wel een paar kleine verbeteringen... maar... D66 vindt bijvoorbeeld dat je die gemeenschappelijke regelingen... eigenlijk altijd tijdelijk moet doen. Dus oh. na, een na een periode van tien jaar moet je eigenlijk weer eens opnieuw beginnen. Van, hebben we deze regeling nog wel nodig? Maar even Want concreet, anders... dat betekent dus uh, dat na tien jaar... het afvalbedrijf weer moet worden opgegeven. Dat lijkt me ook wel praktisch nou, onmogelijk. Dat wel na tien jaar uh, er een nieuw moment komt... om stil te staan bij de vraag... Uh, willen we dit nog wel in deze vorm? En nu is er een soort automatisme die regelingen groeien. Een uh, gemiddelde gemeente doet mee aan... dat is een ruwe schatting tussen de 20 à 30 gemeenschappelijke regelingen. Nou, Dat is natuurlijk nogal wat. Zeker als je weet, en u heeft het net ook zelf gezegd in uw uitzending... dat raadsleden eigenlijk geen grip hebben op wat daar gebeurt. Ja, Dan nee. is dat een enorm democratisch gat. We dus hebben hier de voorzitter dat... van de vereniging van gemeenteraadsleden in het studio, meneer Otten. U wilde wat vragen? Ja, ik wilde er even op reageren. Goedenavond, meneer Schouw. Uh, het, het, het punt gaat even dat het uh, belangrijk is dat de Kamer uh, wil kijken naar uh, gemeenschappelijke regelingen. Waar ik niet zo'n voorstander van uh, zou zijn, is dat er, als er uh, straks iets uitkomt, dat er bijvoorbeeld na tien jaar iets uh, geëvalueerd uh, moet worden. Ik kan me wel voorstellen dat de Kamer zich uitspreekt, dat gemeenteraden dienen te borgen, dat er geëvalueerd wordt. Maar ja. het... Is dat niet wat u bedoelt, meneer Schouw? Ja, dat is, het komt ongeveer op hetzelfde neer. Ja. Waar, het, waar het om gaat is... Uh, kijk, ik ben medewetgever, dus ik kan een amendement indienen... waarin in de wet is opgenomen dat gemeenteraden... na een periode van een aantal jaar verplicht zijn... om die gemeenschappelijke regeling te evalueren... Ja. En ook verplicht zijn om na te gaan of ze er dan nog wel mee door willen gaan. Ja, D66 een... heeft overigens een, een cruciale rol in de Eerste Kamer. Uh, is de, de aanname van dit amendement uh, voor u ook een voorwaarde... dat het dan vervolgens lekker makkelijk door de Eerste Kamer komt wat D66 betreft? Nou, ik vind er moeten nog wel wat meer dingen gebeuren. Uh, ik wil ook dat in de wet wordt vastgelegd hoe participatie, inspraak en openbaarheid van stukken geregeld is. Ja. Want we hebben ook in het voorbeeld van u gezien... dat dat niet altijd het geval is. En dat kan natuurlijk niet. Een, een gemeenschappelijke regeling is er ook voor ingericht... om met belastinggeld bepaalde activiteiten te doen. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn... dat uh, de directies van die gemeenschappelijke regelingen... Ja, stukken achterhouden of uh, zeggen van... ja, het ligt nog bij de accountant. Nee, nou ja, het dat was uitgerekend dat... een D66-wethouder... die die informatie in Leidsdam-Voorburg weigerde... Dus misschien nou, moet is... u daar binnen de partij ook eens uh, achteraan. Ja, dat is dan niet zo'n beste beurt van die wethouder. Uh, maar ik wil ook voorkomen dat uh, ook anderen die fouten maken. Dus participatie, inspraak, openbaarheid moet goed geregeld worden. Ja. En als derde vind ik dat je eigenlijk jaarlijks een, een verantwoordingsmoment moet hebben... waarbij de gemeenteraadsleden ook allemaal bij elkaar komen... Om heel precies na te gaan of die gemeenschappelijke regeling nou, heeft gedaan wat ze het jaar daarvoor heeft uh, beloofd. Jan de Ridder, is die directeur Sorry. van de uh, Rekenkamer Amsterdam-Zaanstaat. U wilt de kort nog even reageren. Ja, waar ik nog wel even aandacht voor wilde vragen... is dat de positie van de rekenkamer ten opzichte van die gemeenschappelijke regelingen. Want ja. ik denk dat het belangrijk is om Het de, punt wat u net aanstipte oh ja, uh, zou u wel in de weg hebben. Precies. Is dat voor u nog belangrijk, meneer Schouw? Dat een rekenkamer eigenlijk altijd de stukken op kan vragen en die ook krijgt? Ja, zeker. Want uh, rekenkamers zijn uh, de ogen en de oren van de democratie. We hebben ons ook sterk gemaakt afgelopen jaar... voor sterke rekenkamers. Ja. Uh, dus ja, die moeten over de stikken, stukken kunnen beschikken. Maar Goed. die moeten ook over voldoende personeel beschikken... om dat uh, te doen. En daar zie je ook af en toe nog wel eens gemeenten... die denken, nou, laten we die rekenkamers maar wat klein houden. Want uh, anders hebben we er maar last van. Nou, ik uh, dank u wel, meneer Schouw. En uh, misschien dat u dan kunt regelen... Uh, 3 februari is het in de Kamer... dat het weer uh, nog wat zinvoller wordt... om naar de gemeenteraadsverkiezingen toe te gaan... Uh, over uh, twee maanden. Hartelijk dank ook aan Peter Otter voorzitter van de vereniging voor raadsleden en Jan de Ridder van de Rekenkamer Amsterdam Zaanstad.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 Gabriel Rios en Broad Daylight. Reporter Radio. Met Niels Heithuis. Het is 11 over half 8. Als u zich met ons wilt bemoeien... dan kunt u mailen naar reporterradio@karo-ncv.nl. Reporter onderzoekt waar beleid faalt en de macht ontspoort. Ja, aandacht voor onze grote broer van de televisie, Brandpunt Reporter. Bij mij is Jacco Versluis. Jacco, jullie hebben komende week uh, nieuws over uh, teruggevonden schilderijen... die bij een kunstroof, uh, bij een uh, verzamelaar in Almelo, waren weggehaald. Die zijn teruggevonden. Hij heeft ze inmiddels gezien in een justitiedepot... maar hij heeft ze nog niet weer uh, aan de muur hangen. Dat klopt. Uh, hoe, hoe komt dat? Hoe zit die zaak in elkaar? Er zijn uh, in december 2008 zijn er bij inderdaad een, een vermogende particulier... Uh, een aantal schilderijen gestolen bij een woninginbraak. Zes schilderijen in totaal. Uh, en daarvan zijn er drie terug. Hoe dat precies zit, uh, dat weten wij ook niet. Want uh, nog de politie, nog de verzekeraar, nog de schaderegelaar... willen daar daarna lang aandringen iets op zeggen. Uh, feit is dat er drie terug zijn. Dat weten we van het slachtoffer zelf. mochten luisteraars luisteraar zich afvragen, hoe weet je dat dan? Um, maar het slachtoffer heeft in dit geval uh, een schadevergoeding geaccepteerd van de verzekeraar. En wat er dan gebeurd is, is dat het eigendom van het schilderij... ook al is dat kwijt, ook al is het gestolen... dat ligt vanaf dat moment bij de verzekeraar. En dan krijg je dus de situatie dat het oorspronkelijke slachtoffer... de kans krijgt te bieden hmm. op eigenlijk iets wat van hemzelf was. Ja. Ja. Uh, verder een reconstructie van de grote kunstroof... rondom de Roemenen die het ja. uh, uh, gedaan hebben... Uh, in uh, de kunsthal in Rotterdam. Wat er is gebeurd, is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. Dat zijn ratten die al twintig jaar niks anders doen als andere mensen oplichten. En met gestolen schilderijen en met valse schilderijen. Daar maak je geen ruzie mee. Die laat je domineren. Die laat je denken dat je in bent voor datgene wat ze willen. Gestolen goed... Terugverkopen aan de eigenaar. Maar dat gaat niet. Have the paintings been burned? Nou. Hm. Ja, dit ging dus weer over de kunstroof, althans dat laatste fragment. Uh, ja. Wie horen we daar? Dan hoor je de advocaat van de hoofddader, en ook van zijn moeder, en ook nog van een medeverdachte. In Roemenië kan dat, dan kun je gewoon meerdere mensen tegelijk verdedigen. Ook al lopen de belangen niet altijd parallel. Nee, in Nederland zou dat niet kunnen. Maar hij zegt dus: de, de schilderijen zijn niet verbrand. Zoals Klopt. is aangenomen. Klopt. Waar zijn ze dan? Uh, hij zegt zelf dat dat voor hem ook een groot vraagteken is. Hij zegt dat zijn cliënt, en dan hebben we dus over het brein achter de kraak. Meneer Dogaru. Uh, dat hij uh, ja, ze heeft meegegeven aan een hem onbekende man. Uh, en die zorgt in de tussentijd dat, uh, dat die schilderijen verborgen blijven. Zolang hij nog in de gevangenis zit. Ja. Zo uh, is deze zaak, van, waarvan we dachten dat die gesloten was... toch weer een beetje geopend. En we horen ook een privédetectief... maar die spreekt denk ik over die andere zaak. Hè? Dat die, want die is ingeschakeld bij die andere kunstroof. Klopt, dat was de meneer die je net hoorde spreken over uh, ratten... waar hij ja. geen zaken mee doet, dat is Ben Zuidema. Waarom is hij ingeschakeld? Waarom schakelt men een privédetectief in als kunst gestolen is? Omdat uh, uh, het vertrouwen in justitie en politie... Uh, niet altijd even groot is bij slachtoffers... Uh, dat heeft twee redenen. Aan de ene kant, uh, politie en justitie lopen niet echt het vuur uit de sloffen... om kunstzaken op te lossen. Uh, dat is een kwestie van prioriteit te stellen. Daar is ook iets voor te zeggen in alle redelijkheid. Er zijn uh, geen uh, mensenleven mee. In precies, de precies. Uh, gestolen kunst speelt wel een rol in het criminele milieu. Het wordt gebruikt als onderpand, bijvoorbeeld bij drugsdeals. Dus er is iets voor te zeggen, er wel wat aan te doen. Uh -huh. uh, dus zoet mensen bij een detective En een tweede reden, uh, en ik zeg niet dat dat bij ieder slachtoffer van kunst... over een rol speelt is dat het voor sommige mensen een belegging is van zwart geld... Ja, dan ga je niet de politie bellen als je verdwenen oh, is. Nee. Ja, ja, ja. Want er staat een dag later de field voor de deur. Dat ja. is ook niet de bedoeling. <laughs> dat is ook wel interessant. De uitzending is overigens donderdag, hè? Klopt, tien voor negen. En, en um, uh, hoe zijn jullie te werk gegaan met die reconstructie trouwens? Want dat is eigenlijk wat dit is, naar aanleiding van uh, de kunstroof. We zijn naar Roemenië gegaan. Uh, hebben daar uh, de advocaat van de hoofddader gesproken. We hebben ook uh, met de directeur van het laboratorium gesproken... dat de asgest heeft onderzocht, hè? de moeder van de hoofddader heeft de schilderij in de kachel gegooid en verbrand. Alleen, ze heeft die verklaring later ingetrokken. Ja. Uh, nou, men heeft de potkachel boven water gehaald. Men heeft de asresten onderzocht. En? En men heeft vastgesteld dat het asresten zijn van verf... die inderdaad begin 20e eeuw werd gebruikt. Maar dat is een beetje het probleem. Je kunt natuurlijk onmogelijk aan zo'n asrest vaststellen... van ja, dat is verf van dat schilderij van Picasso. Ja, die handtekening staat er niet meer op... als helemaal de potkachel is ingegaan. Dat... Dus er zit ruimte voor de verdediging om ja. te zeggen... Ze zijn niet verbrand. Goed, spannende aflevering in elk geval. Dankjewel, Jacco Versluis. Graag gedaan. Brandpunt Reporter Televisie. Everything but the girl, each and every one. Altijd Wat Monitor. Ja, nog een televisieprogramma waarop we even gaan vooruitblikken. Want 5 februari is de eerste Altijd Wat Monitor op televisie over beroepsziekten. Wij volgen de voorbereidingen voor die tv-uitzending. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen: Altijd Wat Monitor is een online platform waar je zelf als luisteraar internetter ook de stand van zaken kunt volgen. Maar we praten er vandaag ook even over met verslaggever Daan Janssen van Altijd Wat Monitor. En advocaat Marco Zwagerman. Hartelijk welkom allebei. Ja. Eh, Meneer Zwageman, u bent letselschadeadvocaat. Beroepsziekten. Ja. Eh, komen mensen vaak bij u met een verhaal over dat ze vermoeden... of zeker weten dat ze door hun beroep ziek zijn geworden... dat ze letselschade willen? Ja, ja mijn praktijk bestaat ongeveer de helft uit dat soort zaken. Interessant is wel dat ze eigenlijk nauwelijks zelf... Uh, bij, ja, ze komen natuurlijk wel uiteindelijk bij mij binnen... maar nooit op eigen initiatief. Meestal worden ze gesteund door bonden. En dat is wel apart vakbond. en eigenlijk anders. Ja, vakbonden anders dan bij uh, zeg maar de reguliere letterschadezaken. Het lijkt er dus op dat je eerst via een vakbond. misschien wel uh, erop moet worden gewezen. dat je een claim hebt als je met uitgevallen door, uh, door werken. en dat je daar klachten door hebt gekregen. En dat uh, nou ja, misschien ook wat zo is dat mensen uh, daar horen dat het ongelooflijk lang duurt. en dat ze die steun ook van een grote organisatie nodig hebben. om het te kunnen doorzetten. Ja, een, een uh, procedure om, je, om geld te krijgen. naar aanleiding van een beroepsziekte ja. duurt lang. Ja. Dat kun je per definitie wel zeggen. Wat bedoelt u met lang? Uh, vijf, zes jaar, tien soms, is niet uitzonderlijk. Maar ik denk dat je minstens aan vijf, zes jaar moet denken. En, en noemt u eens een zaak die uh, liefst ook succesvol is uh, afgelopen <laughs> voor de cliënt? Ja. Uh, nou, wat, wat, wat, wat ik wel een aansprekend voorbeeld vind, is uh, een zaak die ik heb gegaan voor een aantal croupiers van Holland Casino. Groepjes, ja? Dus de mensen aan de speeltafel? Aan de speeltafel. Uh, die kregen eigenlijk, doordat er een nieuwe kaartschutmachine werd ingevoerd... die veel sneller werkte, waardoor ze bijna geen pauze meer konden nemen... kregen ze allemaal RSI, hè? De, de, de muisarmziekte zou je kunnen zeggen. En doordat ze steeds in dezelfde houding stonden... kregen ze allemaal last van hun nek en hun schouders en hun handen. Er was een groot aantal mensen die daar last van kregen... in alle, bijna alle vestigingen van Holland Casino. En een clubje mensen, ook weer via een bond, is bij mij gekomen... en hebben gevraagd of, uh, of ze daar actie tegen konden nemen. Mm, en daar kom dat hebben we gedaan, uh, maar ook dat was weer een project van vele jaren. Uh, de eerste zaak, dat we dachten, goh, we beginnen met een soort van pilot case... Hè? en dan stel je een voorbeeld, je vecht het uit bij de rechter en dan kunnen de anderen daar misschien van profiteren. Maar elke keer blijkt toch dat ja, bij uh, de verzekeraars... die dan het verweer voeren in dit geval voor, uh, voor Holland Casino... dat dan gezegd wordt, ja, oké, okay, het is dan misschien in deze vestiging fout gegaan... maar bij vestiging wat minder fout. Het ja, is dus die... heel moeilijk om het directe verband tussen uh, de beroepsziekte en het uitgevoerde werk aan te tonen. Ja, dat is lastig. Bovendien, eh, het begint eigenlijk met de vraag... wat hebben die mensen eigenlijk? En RSI, dat is nu wat meer over bekend overigens... maar hebben we hebben het over een periode van midden jaren negentig... eind jaren negentig, zo in die periode... was er veel meer discussie over. RSI, daarvan zeiden de medici heel vaak... bestaat het eigenlijk wel, wat is het nou precies? We kunnen dat niet helemaal duiden. Maar dat is vooral een medische discussie. Maar het feit was dat heel veel van die mensen... voordat ze begonnen te werken als kroepje nergens last van hadden... Ja tijdens het werklast kregen en werd erger. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk nog niet voldoende bewijs... dat uh, er nee, een ziekte is door het werk. Dat klopt, maar uit die uh, dossiers van Holland Casino... bleek wel dat in bijna alle vestigingen... waar dus vooral die kaartschudmachine was ingevoerd... Uh -huh. dat er ook nog andere omstandigheden waren. Uh, de tafels waren bijvoorbeeld te laag... en de mensen moesten te lang staan. Eigenlijk moesten ze dat afwisselen met zitten. Nou, een hele reeks van uh -huh. omstandigheden... waar ook de arbeidsinspectie van zei... dat kan beter. En... Ah, de arbeidsinspectie heeft ook naar gekeken? Ja. Ja. Is dat nodig? Dat die arbeidsinspectie... Heeft u een rapport van de arbeidsinspectie nodig om te kunnen scoren? Nou, In juridisch niet, maar ik zal het niet heel ingewikkeld maken. Maar het is wel fijn. Als je dus begint met een rapport van de arbeidsinspectie... ben je al een paar stappen verder. Ja. In principe is het zo dat je als advocaat voor het slachtoffer hoeft aan te tonen... dat wat ze hebben door het werk kan zijn veroorzaakt... En vervolgens, als dat gelukt is, wat al lastig genoeg is... komt uh, de bewijslast van dat het allemaal goed gegaan is... binnen het bedrijf bij de werkgever terecht. Ja. Dan Jansen, uh, van Altijd Wat Monitor... Uh, komt de arbeidsinspectie vaak met dit soort handige rapporten? Nou, opvallend genoeg, ik, ik was van de week uh, bij de artsinspectie uh, zelf en, en die wijzen eigenlijk vooral met de vinger naar de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die ervoor moet zorgen dat als er een beroepsziekte optreedt, dat niet alleen de werknemer beter wordt, maar ook dat de arbeidsomstandigheden verbeteren. Ja. Uh, want zij zeggen nee, wij, wij doen vooral aan inspecties om te zorgen dat het niet gaat voorkomen. Alleen blijkt uit de cijfers, uh, RIVM schat dat er 50.000 keer per jaar misgaat. Elk jaar komen er 50.000 mensen met een beroepsziekte erbij. En die mensen die moeten de, zijn dus afhankelijk van een bedrijfsarts die betaald wordt door de werkgever. Ja. En de werkgever uh, kan zeggen... in het geval van bijvoorbeeld een coupiers... Uh, kan de werkgever zeggen... nee, nee, dat heeft niks met uh, de nieuwe kaartschutmachines te maken. Dus uh, onderzoek nee. daarna, dat, dat vinden wij niet nodig. Ziet dat u dat ook, meneer Swagerman... Weinig. dat dat uh, niet alleen in die uh, Holland Casino-zaak... maar in andere zaken... Dat, dat je aan een bedrijfsarts eigenlijk ook weinig hebt... Als werknemer ja, met klachten? Ja, dat klopt. Ik, denk, ik hoor vaak dat mensen dat eigenlijk ook niet zo vertrouwen. Omdat ze het, het gevoel hebben dat de, de bedrijf ze toch meer op de hand is van de werkgever. Uh, en bovendien is er altijd weinig tijd om dat soort dingen echt tot in de diepte te onderzoeken. En dat is nodig bij, bij beroepsziektezaken. Ja, maar als je nou geen rapport hebt van de arbeidsinspectie. Want hè, dat blijkt wel een beetje. De arbeidsinspectie trekt, trekt op voorhand zijn handen er al een beetje vanaf. Mm. Wat dan? Wat doet u dan? Hoe toont u het verband aan? Nou, je moet toch echt wel, uh, ondanks het feit dat juridisch die bewijslast op het uh, bordje van de werkgever ligt, toch wel met iets komen. Je kunt bijvoorbeeld, als het gaat om blootstelling aan giftige stoffen, kun je hinderwetvergunningen opvragen. Je kunt bij de gemeente zo'n heel dossier lichten van, uh, van het bedrijf mm. en vragen hoe zat dat eigenlijk al die tijd uh, waar de hinderwetvergunningen verleend. Uh, werden er tekortkomingen geconstateerd, werd er smerige lucht uitgestoten. En dan kun je dus dan uh, vervolgens aan de hand van dat soort aanwijzingen, kun je wel uh, in ieder geval reconstrueren dat het misschien toch binnen bedrijf zelf of niet goed is gegaan. Ja. Nou zeg jij net, Daan, uh, 50.000 mensen per jaar. Ja, is wel, dat is een schatting? Dat is een schatting. Er is een instantie in Nederland... dat heet het Nederlands Centrum voor beroepsziekten. Uh, die zijn belast met het uh, achterhalen... hoeveel vaak komt dat nou voor in Nederland. Hmm. En die hebben ja. ongeveer 6.000 meldingen per jaar. Dus dan zou je denken, dat zijn er 6.000. Uh, zij krijgen die melding van bedrijfsartsen... maar ze weten ook dat slechts 1 op de 5 bedrijfsartsen... ook daadwerkelijk meldt. Oh. Uh, die onderrapportage bekend. Uh, het RIVM heeft uh, op andere, uh, basis van andere bronnen geschat... dat het er wel 50.000 moeten zijn. Dus de officiële instantie die het moet registreren... die uh, zit er eigenlijk behoorlijk naast. Waardoor je ook geen goed beeld krijgt uh, van hoe groot is het probleem nou. En dat de politiek ook niet denkt van... Nou, oké, okay, zo groot is het probleem en het zit daar en daar. Dan moeten we het beleid dus aanpassen. Dus er blijft een beetje een blinde vlek... Uh, uh, als probleem zijn. Ja, vraag is wel of de bewijslast lichter zou moeten worden, meneer Zwageman. Nou, dat zou dan vooral bij het eerste gedeelte moeten zitten... namelijk de vraag wat je hebt. Hè? Dus dat medische bewijs, als dat is het ja, lastigste. Ja. Want de juristerij ja. wordt dan helemaal eigenlijk in handen gedreven... van medisch deskundigen, waar je hele discussies krijgt... over wat is nou oorzaak en gevolg. Ja. Zeker maar daar bij... kan de arts ook niet altijd wat aan doen. Die wil natuurlijk ook gewoon... je uh, gaat niet zeggen dit komt daar en daardoor als hij het niet zeker weet. Dat klopt, maar ik denk dat het handig zou zijn als je een, een panel zou hebben van artsen die zich gespecialiseerd hebben in deze problematiek. En die dus veel meer dan de reguliere arts die je erop gericht is om mensen beter te maken, gericht is op de vraag wat is nou de oorzaak. Een heel ander soort benadering dan wat reguliere artsen doen. Die zeggen, nou goed, ik kan je een pil voorschrijven voor ja. therapie. Maar daar zou dus veel meer uh, de aandacht moeten uitgaan naar de oorzaak. Ja, wat er vorige week wel iemand in de uitzending van het Rijnstratenziekenhuis in Arnhem waar eigenlijk een speciale kliniek is ja. voor het. Uh... Ja. Vaststellen van beroepsziekte. De SM. Ja, mm -hmm. dat is wel een, uh, een goede plek. Ja, dat, is, dat zijn mensen die de hele dag niks anders doen en dat soort uh, vraagstukken oplossen. Ja. Heeft u nu nog iets interessants lopen waar, waar u uh, <lacht> iets over kunt vertellen? Nou, interessant is wel dat, uh, dat uh, wat te veel mensen niet weten, wat ik toch even onder de aandacht wil brengen, is dat heel veel mensen die procederen. Nou, je hebt het dus over beroepsziektezaken waar het uh, tien jaar soms duurt. Stel dat je wint. En denken heel veel mensen, nou ja, goed, dan krijg je dus ook gewoon al je kosten vergoed. Maar je krijgt maar een heel klein gedeelte van de kosten vergoed, ook al win je. Ja. Dus dat maakt het nog een keer duidelijk dat, dat uh, je alleen zo'n procedure kan beginnen als je grote instelling achter je hebt. Het zou eigenlijk ja. moeten veranderen. Als het mensen de winnen. Als scheef zijn. Ja, als mensen winnen, zouden ze die kosten ook allemaal vergoed moeten krijgen. Ik dank u wel, Marco Zwargeman, letselschadeadvocaat. Advocaat. Ook dank aan Daan van Altijd Monitor. Jullie zijn uh, volgende week op televisie. En wij zijn er volgende week weer op de radio. Zometeen Koen Verbrak. Radio Ho. Radio Ho. Mo Luister naar de ware aard van het Utrechtse winkelhart van Nederland, Katarijn. Hallo, u heeft weer aansloes gevonden met het grootste radiostation van Hoogkaterijnen. Is dit nou nuttig voor ons en allemaal? Homoludes Radio. Nee, we komen lekker shoppen, lekker kijken. Homoludes. Zometeen vanaf 9 uur in Holland op radio de documentaire Het Massa Massageapparaat. Radio 1.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 Hard werken, doorzettingsvermogen, presteren onder druk. Je leert kwaliteiten waar je de rest van je leven wat aan hebt. Bob Slayer Esmee Kamphuis wint veel met sport. En wat win jij met sport? Vertel het op de Facebookpagina van NOC NSF. Hamsteren! Oh nee, nog steeds die kleupende plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Huh? Nee! Kan Albert Heijn nou echt niks beters verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hamsteren!